Morgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse premier stapt alweer op na nog geen maand. Sebastien Le was de vijfde premier in het land in minder dan twee jaar tijd. Zijn vertrek is een grote verrassing, zegt correspondent Frank Renaud. We wisten dat hij het moeilijk had en dat het moeilijk zou worden om te gaan regeren. Maar zo snel op snel, een maand al na zijn aantreden, dat is wel heel erg snel. Bovendien, gisteravond pas werd zijn ministersploeg bekend. Werd bekend met wie hij wilde gaan regeren, met welke mensen, uit welke partijen. En een paar uur daarna... Dus ontslag al aan. Le Cornu was vanaf het begin al omstreden. Hij had gelogen op zijn cv door te zeggen dat hij een diploma had... terwijl hij al na een jaar was gestopt. Le Cornu was aangesteld om de politieke toestand in Frankrijk te verbeteren. Maar dat is dus mislukt. Frankrijk zit ook nog eens in een economische crisis. Het zou moeilijker moeten zijn om bezwaar te maken tegen de bouw van nieuwe woningen. De meeste Nederlanders denken dat het een goede manier zou zijn... om nieuwbouw sneller van de grond te krijgen... In Indonesië is het dodental na het instorten van een islamitische school opgelopen tot boven de 50. Nog zeker 13 mensen worden vermist. Het zijn vooral jongeren tussen de 13 en 19. De gebedsruimte van de school in Oost-Java stortte een week geleden in. Bij de bouw zijn fouten gemaakt. De extra gebouwde verdiepingen waren waarschijnlijk te zwaar. En je hebt er misschien al iets over gehoord of gezien. De AI-zwerver die helemaal viral gaat. Nou, jongeren die alleen thuis zijn, die sturen hun ouders een foto... en die laten daarop zien dat er een zwerver op de bank ligt. Nou, allemaal AI dus. Het is een filter op TikTok. Sommige ouders die denken dat het echt is en bellen dan in paniek hun kind op. Je, moet, je, je kan wel zeggen van, uh, je moet nu weer gaan, je hebt eten gekregen... anders moet ik echt de wijkagent bellen, want dat kan zo niet. Maar de politie bellen is dus niet zo'n goed idee... Ja, en als 112 gebeld wordt, ja, wij nemen zo'n melding serieus. Dus dan wordt er een politieauto naartoe gestuurd. Afgelopen week is zelfs een helikopter gaan vliegen. Ja, dat zorgt ervoor dat we ander politiewerk niet kunnen doen. Dus mochten mensen een video binnenkrijgen dat er een vreemd iemand in huis zit, ja, check dan even bij degene die het berichtje stuurt of het geen grap is, of het geen prank is, om te voorkomen dat er onnodig politie wordt ingezet. Heb ik het weer nog voor je, het is grijs en af en toe valt er een bui, met name in het oosten van het land. En het wordt vandaag een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie.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 uh, speelt in, in de actualiteit. Nou, afgelopen woensdag, uh, dinsdag was het over de boulevard. Boulevard dinsdag in de commissie. Ja, dinsdag was het in de commissie. Uh, nou, het plan is bijna rond. Hè, en dan, ja, uh, dan kan er gebouwd worden. Het zogenaamde definitieve uh, ontwerp, ja. ja. En uh, zoals het ontwerp er nu ligt, gaat het door. Er waren nog wat problemen met, uh, met insprekers, die zeiden van nou, de bankjes die komen te dicht bij het raam. En, uh,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 Dan komt uh, de, Noord, de Noordmoord, ja, hebben we ja. ook nog... Uh, nou, is maar een kilometer of zes, dus, uh... Ja, en dat zit ook in in het proces. En ja, dat is echt een hele, het. Daar wil ik graag ja. een keer voor terugkomen, want uh, anders zit ik Ja, nog nee, nog nee, nee, nee, nee. Maar we dat, dat nog is nog nog we ook wel een, een keer interessant project. Ja, in uh, nog even over het Badlijsplein. Zijn daar nog ontwikkelingen in uh, op dit moment? Nou, anders dan uh, als het gaat over het casinogebouw, uh, of waar het casino vroeger in zat. hebben We nu een uitvraag gedaan voor geïnteresseerde ja, partijen. Uh, in nota ja, no waren er al bijna 15 uh, reacties zo, opgekomen zo. Uh, van echt wat serieuze partijen. Uh. Uh, die worden geselecteerd tot, nou, op allerlei criteria, en dus dat, uh, dat ziet er goed uit. Oké, okay, dus uh, waarschijnlijk komt er een invulling. Uh... Ja, zeker. Daar willen we absoluut voor de komende twee jaar uh, die periode hebben aangegeven. Mm. Uh, ook omdat het daar weer met procedures zit, uh, het zou het zonde zijn als het pand leeg staat de hele tijd. Uh, dus er ja. uh, moet echt iets leuks in komen wat ook een aanvulling is, wat staat voor de... 365 dagen aantrekkelijkheid ja. van zandvoort. Kun, kun, je er iets, kun je er eentje noemen? Wat nee, dat doe ik niet, omdat er nu echt selectie wel. nog zit. Ja. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, maar dat had gekund natuurlijk. Hè. Die Zeker. kwamen kwamen ik met een selectie over bijvoorbeeld uh, virtual reality. Dat vond ik nog wel grappig eigenlijk. Ja, dan nou, gaven we gaan voor een voorbeeld van waar zou je ja. kunnen denken. Denk nou... Even op goed Nederlands, out of the box. Dus ja, ik Laat ja. iets zien wat je zegt, nou, dat is echt vernieuwend. Ja. Uh, daar komen de mensen voor. Dat was jouw op. idee, neem ik aan. Een beetje out of, out of the box. Uh, out of the box uh, doe ik altijd. Oké. Okay. <laughs> ja. hey, laat nog even, uh, even kijken. Nee, daar hebben we het uh, volgende mee gehad. het Casino. Uh, Jan, ja, mag ik je hartelijk danken. Gaat en uh, ik wens je succes met alles. Uh, nou, dan gaan we even naar muziek. Ik stelt die ene vraag. Ja. Nee, ja, sorry.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 gezegd heb ja. hier, en daarom begin ik erover. Als het volk mij roept, dan ga ik er zeer serieus ja. over nadenken. <laughs> Oké, okay. nou nee, hartstikke bedankt. En hey, nu gaan we echt naar muziek. Maria, wat heb je uitgekozen? Uh, Susan Vega met Luca. Ah, Susan Vega, prima.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 Maar wel betaalbare auto's worden dat. Ja, ja. Oké, okay, nou mensen die uh, denken van nou, dan ga ik morgen eens heen. Uh, ja, wat moeten ze zien? Uh, ja, wat kunnen, wat kunnen ze zien? Eh, kunnen ze zomaar ergens instappen dan of zo? Of moet je, moet je daar uh, iets voor tekenen? Ik afbouw. Oh, well, <laughs> sorry, uh, oh, oh, oh, wat zeg oh, je?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 Achter de pitstraat is de wind, uh, gaat er overheen. Nee, inderdaad. dan, dan merk je er helemaal niks ja, van. Dat tevieten. klopt, ja. Nou, maar ik zou het zeggen, tot volgend jaar. Ja, mogen we heel hartelijk danken voor je tijd. En uh, tot volgend jaar in ieder geval. Leuk. Tot okay. volgend jaar. Dank Goed zo, dan. dank je. Hoi, hoi. Dag. Hoi. me now, baby, I am. Pull me close, The fire I breathe Love is a banquet On which we feed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 En uh, wel heel druk geweest om uh, ook buiten andere regionen te gaan zoeken. Buiten Zandvoort te zoeken. Dat is heel goed gelukt. Noemen ze een pla aantal plaatsen waar ze dit jaar vandaan komen? Ja. Nou, heel divers. Ja. Uit, uit Amsterdam, uit België hebben we gasten. Oh. Hebben we hebben uit Enschede en uit Diepen, Diepenheim, dacht ik. ik, weet, ja. ik, ik dus uh, het jullie beste, worden gezien? Ja, ja worden zeker. gezien. Ja, ja. Er zijn diverse locaties. Ik heb het nu even niet zo op mijn netvlies...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 Stationshal hebben we. We hebben de Gertebach. Uh, helemaal, leuk. de sport uh, Ja, we hebben zelfs uh, de nieuwe, in het nieuwe museum staan we ook. En dat is ook wel heel leuk om even extra te noemen, want uh, is nog maar net geopend het is net en geopend is toch alweer weer met geregeld. Met de opening hebben we zelfs vijf kunstenaars die dus tijdens uh, de expositie uh, ook gaan, uh, die daar staan, mochten al meteen aanwezig zijn en ze mogen ook nog een hele maand blijven.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 Nou oh, En dan ook voor mensen die ja. iets minder te been zijn. Die, uh, ja, Wordt het zeer toegankelijk. Maar... Ja, ja, ja zeer want dat is inderdaad. Want je, als je uh, de kunst zo bekijkt, het, het zit het meeste in het centrum. Ja. Maar vind je nou net iets mooi in het Rode Kruis, is dat echt een hele goede uitkomst. Ja. Wauw, wat een goede ontwikkelingen. Ja, ja, zeker. Maar ja. er is ook nog vertier, hè? Uh, ja. zeg maar. Ja. Uh, dat is er ja. ook bij gekomen. Geloof ik, bij Wijn aan Zee kun je...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 Okay. Uh, die, uh, ja. Nou, dat is die heel is snel opgelost. Ja, helemaal opgelost. Dus ja, is is ja. leeg binnen van de week geweest. En uh, ja, dat is uh, prachtig ook daarom voor die kunstenaars natuurlijk om daar te staan. Ja, ja gelukkig wel. Nou, ja. ja. ja. <laughs> elf, elf kunstenaars staan daar dus. Zo, ja, ja. Dus dat moest... Ja, want al die grote werken en ja. alle, alles ja. wat je al geregeld ja. hebt daarvoor. Precies. Jeetje, wat goed ja. dat, dat dan nee, snel, het dan uh, zo snel... Ja. Dat was wel een, een opluchting, toch? Ja, een flexibele we organisatie vonden, vonden ook, hè? Ja. ja, en, uh, en ja. zeker ook voor de... Hè, want uiteindelijk moeten de locaties goed in het boekje staan. Dus we hadden ook wel een strakke oh, deadline ja. om Nou, ja, het was uh, even... Ik kreeg een telefoontje van Hilly. En uh, nou, toen meteen geschakeld. Nou, het was ook binnen twee ja jaar. We hebben een zeer korte organisatie. Ja, korte lijnen. Zo. Korte lijnen. Schakelen. Dus, uh, ja, maar dat leer je ook ja. wel na zoveel jaar, dat je... Ja.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 Nou, echt. Ja. Ik, ik heb nu al zin in volgende nou, week. Ja, wij ook. Zeker. Ik hoop uh, dat het iets minder hard waait. Ja. Maar goed. Uh... Volgens de berichten is het prachtig weer. Ja. Kijk, dus. Sandvoort Art, volgend weekend. Mooi weer, dus ook lekker om op een terrasje even te zitten. En je route verder uit te dokteren.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 Hij is de Ja. Ja, hij is weg natuurlijk. Ja. Hield. Ja. je De fles speelde een grote rol. Uh, als het, ja, de nieuwe ronde natuurlijk, als ik hem niet zo lang volhouden, dat dus is één informatie. Maar de, kan betalen, als, de, kan, ik kan uh, beter verhalen, wat vind ik van helemaal mens. En dan ben ik heel als daarna gepraat in zijn wereld gehouden zitten. Ik heb nooit gelast van die man. hij schuilt eerlijk. Jij zorgt sinds die mijn middenleven, zijn <Je, weird>. mijn <stit> Ik heb gelachen en gewin, de oude, trouwe flek.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 De eerste keer dat ik hem ontmoette was in, uh, op het laatste pijn in een cafeetje. Daar speelde ik met een heel klein orkestje. En toen uh, zong ik allemaal uh, toen nog echt een smart lab. Toen kwam Herman binnen en toen wilde hij opeens met mij... Uh, To my little home. You see, I'm going somewhere.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 Nou, ja. moeten we maar even wat zingen? Nu? Ja, nou, eigenlijk wel. Ja. Ja, nou, dat gaan we niet doen. Hoe lang, hoe lang doe je dit al, uh, Kees? Nou, dit wordt de negentiende keer. Negentiende nou. keer. We zijn twee jaar uitgevallen ja. vanwege. Ja, van corona natuurlijk. Ja. Dus, ja. Ja. Vanaf dat Haas dus dood is gegaan. Dus dat is ja. later uh, de eerste ja, keer ja, ja, ja Dat is al hij is al 21 jaar dood, hè? 23 september 2004. Ja. Ja. Ongelooflijk. En, ja. en jij dacht meteen, ik ga een uh, meesingfeest organiseren.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 Ja. Nou, dat zegt genoeg. En, en het werd uh, uitgezonden op de tv, hè, geloof ik, voor mm. mij. Want ik heb het nog gekeken, kan ik ja. me erinneren. Ja. Het was wel heel apart, uh, moet ik zeggen. Maar goed, die muziek. Uh, ja, het valt mij op, en ik kom, ik kom af en toe in de kroeg, maar dat je steeds minder uh, de muziek uh, hoort. Van Hazes. Van Hazes. Ja. Vind je het ook niet? Of, uh, het, nou, ook op de radio. Uh, ook op de radio niet, hoor je ja. niet zoveel. Ja. ja, dat verschilt wel erg. Uh... Ja, of je moet er 100% in heel uh, en zo Dus dan we nog wel draaien. Dan, ik,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 En hij is een, een goede andere jaren vertolken. Ja, hij is een hele goede zanger en round. Oh, je kent, je kent hem ook. Ja, die hij is al een keer Ja, ja. Jeremy van den Berg, die dat zegt mij die ook Jeremy, niet zo heel veel. Die, die komt wel uit antwoord. Oké. Okay. En uh, ja, die is een beetje ook overal aan het uh, proberen. met alles. Uh, ja. maar de voorwaarde bij ons is dat ze alleen Hazen zingen. Dan... Ja, dat begrijp ik. Ja. ja, Mauro Vrijters, die kennen we wel natuurlijk. Ja, uh, Mauro, tre treedt vaak op. Ja, treedt vaak op. Ja, goede, goede, zanger van, ook van ja. het uh, hazes repertoire neem ik aan. En Erik Livers. Uh, ja. Nou, Erik is uh, lid van uh, het Stand voor scoren. Ja, ja, ja. Maar hij heeft een uh, mooie, mooie, stem uh, ook voor hazes, hè? Ja, hij uh, is heel enthousiast. <coughs> Doet al jaren mee, ook? Ja, hij is al de derde keer geloof ik dat hij nu mee. Oh, Oké. Okay, ja. Hoeveel zingen ze allemaal? Gaan ze iedere keer om de beurt of allemaal? Ja, uh, een beetje. Pas een meter, de een die moet hem zo laat weer weg en oh, ja. die komt uh, wat later. En, nou ja, zo wordt het een... Maar je hebt het een beetje verdeeld. Ja. ja, en er was laatste Mike Dane Dat ja, is ook in hè toch? Die, uh, die komt die ook in vanaf... Stamford, toch? Jij bent... Nee, die woont in Haarlem. Oh, Haarlem, oh, oké. Okay. Maar... maar hij is wel veel in Stamford. Dus ja. Hij niet toch veel in Stamford. Ja. Uh, wat, wat vind jij in Nederland de beste André Hazard vertrokken?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 En dat meezingen, krijgt iedereen ook zongteksten in handen? Of nee, dat is het gewoon op een bord? Het begin wel gedaan, ja. maar nu uh, ja, wordt er gewoon wel veel meegezongen. Ja. Uh, ja, natuurlijk. Nou, er zijn natuurlijk dat liedjes die gewoon die, die dus ja. iedereen uit zijn hoofd ja, weten. Ja, de ja. mensen die komen, die zijn allemaal uh, ja. hazels. Uh, dus die uh, gaan vanzelf mee. Ja. Zijn er nog kledingvoorschriften? <laughs> Hebben we in het begin ook wel gehad? Ja. Een hoedje? Oh, ja? ja, een hoedje? Ja, ja. daarom. Ja, dus. ja, daarom. <laughs> maar nu uh, we laten we alles lekker alles vrij.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 En je kan een, een hazeshamburger eten. Echt, een dat ja, is Mooi, ja, ja. En, uh, de eerste keer dat ik het uh, organiseerde uh, in Zandvoort, dat was uh, op het strand. En toen had ik via een uh, relatie uit uh, uh, Amsterdam, uh, waar ik altijd uh, ging eten met, met mijn werk, die had uh, gedoneerd uh, allemaal blikjes hazersbier, BVO'tjes. Oh he, ja. Biertje <laughs> van uh, biertje voor er, onderweg, hè? Ja. Biertjes. Ja, ja, ja, ja.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 Want zij gelooft in mij. Ja. Zij zit toekomst. Ik kan Hans Popje ook boeken. Ah, le huh? Oh, sorry. Nee, huh? nee maar dat is een geweldig nummer. Ik vind de vlieger ook echt ja. geweldig. de vlieger is ook wel. Uh, ja, is ook een, uh, nou ja, goed, een beetje verliefd. En, uh, ja, nou, maar nee, hij heeft ook een heilige zijn ja, Nummers die minder bekend zijn. In uh, de discotheek. Uh, echt, heel mooi, want hij heeft een heel aparte stem. Ja, je, je absoluut. Denkt, dat haal ik wel, maar soms had je hem zo hoog. En ja. ging, en ja. Wat vind jij van die film die toen gemaakt is? Uh, ja, er zijn meerdere films ja, gemaakt, de, Maar, maar die, film, die documentaire. Documentaire meer, ja. ja. ja. Dat, dat, dat ja, de vrouw dat was, ook. Het was wel een mooi beeld natuurlijk. Dat was een mooi was, beeld, was, ja. Het uh... was wel treurig hè, hoe die eigenlijk aan het einde ja. was. Dat was wel jammer. Ja. Hij, uh, ja, Hij nam te veel biertjes van onderweg volgens mij. Ja, ja.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 Ja, een hoop Dat mensen is goed. Die, die, die zien daar een soort troost in ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja mooi. Ik zong, de, zong de, het ook de, al de altijd de ontzettend de mooi met mijn zoon. Ja, ook, ja, ja, ook leuk, dan heel ook hard meezingen. Ja, met ja. name. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, kees morgen gaat het om vier uur gebeuren. Wij zijn wapenverstandsvoort. Uh, ja. kom, kom allemaal een half uur eerder zou ik zeggen. Ja, Voor een nou, mooi plekje. Hè? Het was vorig jaar uh, zaten ze om twee uur al op het plein. Oh, twee uur al. Ja, om plezier te hebben. Nou, dan is het wel populair. Nu, uh... Ja, dat is zeker populair dan. ja. ja, ja. Nou, Ajax het nog eerder eh, ondertussen is om half. Ik speel vanmiddag al. Oh, die speelt vanmiddag, ja, inderdaad. Nou, morgen, eh... uh, uh, Jan Jalam, of is uh, dat? Max Verstappenrijd. Uh... Max Verstappen uit, maar dat is om uh, drie uur, dacht ik. Dat is daar net afgelopen. Ja, klopt, ja. ja. En dan uh, het gaat het feest los. Het hebben ze allemaal speciaal gedaan voor het uh, Haasers Meesdingfeest. Ja. Toch? Nou, misschien kunnen kijkt, we nog een, een heel klein stukje draaien van andere Haasers. Nee, nee, nee. We dat hebben is nog konden. Hoe lang hebben we nog? Nog 30 seconden. Oh, 30 ja, maar Hans ging dan ja, ja. wat. Nou, net... nou ja. In een discotheek <laughs> ja, zat dan ik week. Van de van de de de de en ik voel me zo alleen. Leek. Was de warme druk. Ik zat naast een lege kruk. Toen je proostte naar me kijk. <laughs> Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.